Bin Hamam moet net als de Zwitserse Blatter voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie en voelt zich daardoor beschadigd. Blatter lijkt nu zeker van herverkiezing, maar de ethische commissie van de FIFA kan hem nog ongeschikt verklaren voor de topfunctie. Gisteravond hebben 3,4 miljoen mensen naar de finale van de Champions League tussen Barcelona en Manchester United gekeken. Daarmee is het de best bekeken finale van de afgelopen tien jaar. De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door Barcelona... dat zeker in de tweede helft oppermachtig was. En dan het weer in het noorden, kans op een bui... en de rest van het land ook af en toe zon. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. In 1959 ging het van start als passer Malam Tongtong... en nu heet het Tongtong Fair... Kom naar deze Indische stad op het Malieveld in Den Haag... met de beroemde Grand Passar, de immense Eetwijk... en het internationale Tongtong Festival. Meer informatie op indies.nu. Een van de best bewaarde geheimen van Nederland is waterrijk Weerribben Wieden... gelegen in het noordwesten van Overijssel... Een uniek gebied om te fietsen, varen en wandelen. Geniet van de rust in de natuur en voel de rijke historie in de oude stadjes. Kijk voor meer informatie op ervaarhetwaterrijk.nl. En Waterrijk schrijf je met E lange ei. Kom vanmiddag vanaf 12 uur naar de Japanmarkt in Leiden. Maak kennis met Japanse kunst, lifestyle, bonsai, sushi en sake. Naast de markt zijn er sportdemonstraties, muziek en lezingen in het Seaboldhuis. En een benefietveiling voor de slachtoffers in Japan.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 Wilt u gemakkelijk zelf uw eigen fietsroute samenstellen? Ga dan naar www.vvvfietsrouteplanner.nl En daar vindt u naast een handige routeplanner... ook de leukste afstappers voor onderweg van de VVV. Natuurlijk kunt u alles nog even nalezen op onze eigen site. Lekkerweg.nl Dat was het weg in eigen land. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, het is vandaag 29 mei 2011. En daarmee is precies 85 jaar geleden dat onze eigen VPRO werd opgericht... In een zaaltje in de Doopsgezinde Kerk in Amsterdam. En om die reden zitten we vandaag dan ook niet in Hilversum, maar net als in 1926 in Amsterdam. Niet in die Doopsgezinde Kerk, maar in de beurs van Berlagen, waardoor de VPRO vandaag het Vrij Denkenfestival wordt georganiseerd. als feestje voor die verjaardag. En in de OVT eh, gaan we daar een ode houden aan het Vrije Denken. En we gaan daarbij op zoek naar de persoon. Die aan de basis daarvan heeft gestaan in Nederland. Wie is het belangrijkst geweest voor de geestelijke bevrijding al hier? Wie is kortom de kampioen van de vrije gedachten? U kunt erover meebeslissen, want we gaan er niet alleen over praten. U kunt ook stemmen, en dat kan op onze website www.geschiedenis24.nl schuine streep ovt. Dus www.geschiedenis 24nl slash OVT. Ja, en, en denk eraan dat u kunt stemmen tot 11 uur. Want na 11 uur, of om 11 uur precies... en ik heb me op weken verheugd om dit te mogen zeggen... sluiten de lijnen. Um, en om u een beetje te helpen... hebben wij vandaag een kleine voorselectie gemaakt. Een top drie. En die bestaat uit Erasmus, Spinoza en Multatuli. En voor ieder van deze drie grootheden... zit hier een kundig pleitbezorger aan tafel voor Erasmus. Hans Strapman, hoogleraar culturele geschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en absoluut kenner van Desiderius. Voor Spinoza Wiep van Bungen, hoogleraar filosofie en voorzitter... en dan moet ik het goed zeggen, van de vereniging het Spinoza-huis. Spinoza en last but not least voor Montatuli zijn eigen biograaf Dick van der Meulen. En ook hier aan tafel overigens in het gebouw uit de tijd dat het kapitaal nog beschaving kende. De beurs van Berlager, zoals al gezegd. Ook hier aan tafel Nelke Noordenvliet onze eigen columnist en klassicus Anton van Hoof, de laatste in hoedanigheid als voorzitter van de Vrijdenkings, vrijdenkersvereniging... De Vrije Gedachte, die al bestaat sinds 1956. Ja, 1856. 1856. Ja. ja, kijk, het is toch alweer langer dan je denkt dat de mensen vrijdenken. De vooruitgang is toch ouder dan we dachten, mooi zo. Na 11 uur gaan we het over die vrijdenkersvereniging hebben en daarvoor... Tussen in het eerste uur ook natuurlijk live muziek van jazzzangeres Necham Rozi. Ja, en om uh, half twaalf uh, besluiten we het live gedeelte hier in het Café van de Beurs van Berlagen. Uh, en dan vervolgen we met onze spoor terugdocumentaire. En die gaat deze week over een klein dorp in Drenthe. dat in de jaren zestig landelijk bekend werd. doordat er een bluesformatie neerstreekt. QB and the Blizzards. Met als resultaat het legendarische album Groeten uit Grollo. Dat allemaal later, maar we gaan eerst luisteren naar een hele oude archiefopname. Goedenavond, geachte luisteraars. hier het Helversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio, Wij willen hier beleiden dat het heimwee naar de verbondenheid van allen met allen in ons ligt. Wij willen dat in het bijzonder beleiden op dit gewichtige ogenblik, nu wij tegenover onszelf en tegenover de buitenwereld rekenschap afleggen van ons eigen geluid, ons eigen vrij geluid. Dit lied. Ja. Zo klonk de VPO heel heel heel lang geleden. De nujarige VPO, Anton van Hoof je nee, nee, nee, nee. nee, ik ben nooit vrijzinnig protestant geweest. Nee, maar je, je hoorde wel bij dat begin van het begin van de VPRO, werd het woord vrij toch ook wel gebruikt. De vrije gedachte, eh, nee, 1856 is net al gezegd, 70 jaar ouder precies dan de VPRO. Eh, toen die VPRO ontstond in het begin tijd, voelde vrije denkers zich daarbij thuis, denk je? Nee, zeker niet, want er is ook een eigen radioorganisatie opgericht. De vrije radioomroep, die ook de vrije Gedachte heette. Ja, dus uh, men voelde zich, natuurlijk in die tijd was het protest, vrijzinnig protestantisme was het nog protestantisme. He, met met uh, een flinke dosis inderdaad vrijzinnigheid en tolerantie, maar niettemin het was protestantisme. He, en uh, de vrije gedachte is zeker nog moet dat jullie uit, uitgesproken atheïstisch geweest. Ja. Precies, Wel, laten we even definiëren wat nou een vrijdenker is. Hè? Ja, dat is heel helemaal... die, die mannen van het eerste uur van de Dageraad. Eh, dat ging niet alleen om vrijdenken. maar dat ging ook erg tegen, hè? Tegendenken. tegen nou ja, Tegen eh, de godsdienst. Ja, nou ja goed, vrijdenken het is natuurlijk. Eh, zeggen met, met de reden de, de werkelijkheid benaderen. He, dus los van dogma's en ideologieën. En ja, de eerste ideologie waar je dan op stuit. is de godswaan. Dus dat is altijd het eerste object geweest van, van vrijdenkers. De vrijdenkerij is wel voortgekomen uit de vrijmetselaars... waar we vaak mee verward worden, de mannen met schortjes. Maar uh, die, die vrijmetselaars die dat hebben gesticht... dat waren al meteen, zeg, rationalisten. Dus die, die, op de overigensvergadering op stonden op, op, de, uh, op het podium... stonden een globen, een microscoop en een telescoop. de dus symbolen van de wetenschap. Zo moet je de werkelijkheid benaderen. Men stelde de wetenschap tegenover de god. Ja, dus dat is ook okay. een... Ja, men had een geweldig vertrouwen in dat je dus door de reden en door de wetenschap de werkelijkheid te weten kon komen. En dat je God daarvoor niet nodig had. Dat het afleidde en eigenlijk mensen ook afhield van goede morele principes. Maar als je de vrijdenkersvereniging van toen bekijkt, de dageraad uit 1856... Ja. Ja. die... die, die... Alle, alle kritiek begint bij godsdienstkritiek, zei Karl Marx al. Dat ging vooral daarover. Is het langzaam en zeker... Ik refereer even aan de flotage van de VVD met de SGP... met het gevolg dat de, de wet op het opheffen van Godslastering voorlopig weer niet wordt opgeheven. Is het... Jullie geluid horen we eigenlijk nog amper. Moeten jullie niet veel meer op de trommel slaan... met spandoeken rond? Wat moeten jullie doen? Want eigenlijk lijkt het alsof jullie een... Nou, een, natuurlijk... een anachronisme zijn geworden uit een ver verleden die niet meer gehoord worden. Wat gaan jullie daar dan doen? Nou, we, we, we proberen met ironie dus aan de weg te timmeren. Een paar jaar geleden die actie gehad van... er is waarschijnlijk geen god. Hè? En in, in, in Engeland hebben we bussen en Duitsland ook bussen rondgereden met die spreuk. Er is ook in Nederland ook als een billboard gestaan. Uh, we zijn altijd een heel kleine vereniging geweest... want ja, vrijdenken is je verstand gebruiken... en vrijdenkers die houden per definitie niet van genootschappen. Dit zijn autonome geesten, dus het is vrij moeilijk om... Ja, ik spreek wel eens een keer om al die kikkers in een, in, een, in een kruiwagen te houden... want iedereen heeft zijn eigen vrije gedachten. Maar over een aantal principes zijn we, dus gelijk, namelijk, zijn we het eens... Hè, namelijk dat, dat, dat godsdienst de eerste waan is die bestreden moet worden... maar daarbuiten natuurlijk wordt het toonlijk in Nederland heel wat anders afgeloofd... Hè, aan, aan, aan alternatieve geneeswijzen en spiritualiteit... En dus dus daar noemen we het ook uitdrukkelijk atheïstisch-humanistisch. Want ook onder het humanisme vinden we de spiritualiteit, zingeving... geloof in het voortleven, weet ik allemaal. En daar moeten wij als vrijdenkers niets van hebben. Er is nog veel te doen voor een klein zeker. groepje zelfstandig denken. Ja, de ja wij hopen altijd dat mensen dus gewoon door, door te denken... ook op ons, bij ons standpunt uitkomen. Goed, Anton. We komen hier in de tweede uur op terug... op de geschiedenis van de dageraad en de vrije gedachten. Laten we ons nu bezig gaan houden met de vaders van het vrije denken in dit land. En eerst maar een simpele vraag... Uh, waren Erasmus, Pinoza en Multatuli ook vrijdenkers... in de geest van de dageraad? Uh, laten we beginnen met Erasmus. Hans Strapman, uh, zou je Erasmus een vrijdenker mogen noemen? Nee, absoluut niet. Zeker niet na deze definitie, dat waar ik helemaal achter sta. Uh, daar kun je niet aan moddelen. Hij was een hele vorme katholiek. Maar omdat veel vrijdenkers toch erg met Erasmus sympathiseren... Uh, dat heeft eigenlijk wel een, een reden. Dat is omdat men alleen de lof ter gezondheid kent... En daarin nog alleen maar de helft van. Mm. Namelijk het middenstuk. Ja, maar... Hij heeft honderd geschriften ja. nagelaten. En dit is het enige wat men kent. En daar zit inderdaad iets kritisch en ironisch in. Dus dat is wel een soort begin van vrijdenkerij, maar dan wel een heel klein begin. Geen vrijdenker, maar wel een humanist die er nog Ja, een christelijk humanist. Laten we het eerlijk nog bijzetten. Maar goed, dus hij heeft dus wel he, het aangedurfd om kritiek te leveren op de schrift, op de overlevering. In van zijn van, zijn, he, van die heilige schriften is hij dus wel een hmm. soort voor. Kijk, dit is mooi. De, de, de, de vertegenwoordiger van de Vrije Gedachte op dit moment in Nederland... anno 2011 neemt het al gelijk op voor Erasmus. Terwijl de Erasmus-kennis nee. zegt, hij hoort eigenlijk niet bij de Vrije Gedachte. Lijkt oh. me heel mooi. Goed, uh, Wiep van Bunge, uh, Spinoza. Uh, mogen we die al wel een beetje meer als vrijdenker kwalificeren of ook al niet... Uh, nou, 19e-eeuwse vrijdenkers hebben hun, uh, hun uiterste best gedaan Spinoza in te lijven. He. Die hebben zich toe te eigenen. Dat is een prachtig boek van Sibetissen, de Spinozisten. Uh, Johannes van Vloten heeft er een half leven gewijd aan uh, de propaganda voor het Spinozisme. Maar uh, die komt dan natuurlijk wel met een heel bepaalde Spinoza voor de dag. Het is natuurlijk waar dat Spinoza uh, in de geschiedenis van de filosofie geldt... als een uh, bij uitstek uh, rationalistische filosoof en die zich op het standpunt stelt dat het er uiteindelijk om gaat om redelijkerwijs de natuur te bestuderen. Iets anders is, uh, hoe beoordeelt hij de godsdienst? Uh, ik denk ook dat hij... Uh vanuit dat negentiende-eeuwse vrijdenkersperspectief... een veel genuanceerder oordeelveld over wat godsdienst is. Hij schrijft veel over de, ja, de, gro de grote deugden van ware godsdienst... Hè, die uh, hij volledig onderschrijft. Daar staat hij eigenlijk onder een voortreffelijke levenswandel. Uh, hij richt zijn pijlen op uh, vertegenwoordigers van die godsdienst... leiders van die godsdienst... die die godsdienst misbruiken om hun macht uit te breiden. Daar is godsdienst erg gevoelig voor... Uh, en in dat opzicht is hij uh, wel anti ja. Maar om hem op die negentiende eeuwse manier... Uh, een maar dan godsdienst als zodanig gaat mij veel te ver. Ja, maar, maar in het trapje hoort hij, als je, als je een trapje zou maken denkbeelden... van op weg naar uh, de vrijdenkersclub van Anton van Hoofd... dan zit hij een treetje hoger dan Erasmus? Ja, maar dat is denk ik, uh, geluid ook op wat Hans zegt, uh, geen bijzondere prestatie. Goed. Dan, dan komen we bij onze derde kandidaat, Multatuli. Dat is dan eigenlijk uh, de man waarbij de vrijdenkerij echt begint, Dick van der Meunen. In ieder geval weer een trapje hoger. Hij was in ieder geval nauw betrokken ook bij de dageraad. Las het blad van de dageraad en trad er vaak op. Maar hij was weer geen lid van de dageraad. En daarmee is hij natuurlijk de ware vrijdenker. In de definitie dat zo iemand niet van een genootschap lid zal worden. Hij is op het allerlaatste wel even erelid geworden. Maar goed, Miltaturi was een totale... Uh, en uh, ja, hij gebruikte ook uh, termen als vrije studie. En, en daarmee was hij denk ik ook vrij letterlijk, een vrijdenker. Nu heb ik overigens, uh, toen ik hierover zat na te denken voor de uitzending... ik wist natuurlijk helemaal niet wat vrije eigenlijk was. en Een definitie die ik in een van die vrijdenkersboeken tegenkwam... was dat het ondogmatisch denken was over alle maatschappelijke en religieuze vraagstukken. En vanuit dat oogpunt hoort natuurlijk daarbij, maar natuurlijk ook Spinoza... En Erasmus ja, toch ook wel, denk ik. Overigens als Milte was een groot fan van Spinoza. Je, je bent zijn. erg gul. Ja, nee, maar goed, ik geef ook meteen, uh, Het moet een gelijk spel worden, vind ik. spel ja. zullen, zullen we dan even naar de stand gaan? Want, ja. ik, ik heb dan een tussenstand van gisteravond nu. Er zit hier iemand wel uh, bij te houden uh, wat de actuele stand is. Maar die tussenstand van gisteravond uh, was voor Multatuli nog niet al te best, uh, Dick van der Meub. Uh, op de eerste plaats Spinoza met 37% van de stemmen. Twee, Erasmus met 32,5 ongeveer. En op de derde plaats Multatuli met een kleine 15%. Dus, denk van der Meulen, dat, uh, dat is nog werk aan de winkel. Maar het lijkt erop alsof het een... Het een... dus is net als met zijn verkiezingen. Hij ja. deed een aantal keren mee aan, aan de Tweede Kamerverkiezingen... en kreeg dan soms zes stemmen en dan weer zeven stemmen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou goed, mensen die nog multituderen willen stemmen... www.geschiedenis24.nl-ovt uh, en uh, wij, uh, wij gaan nu verder, niet over multituli. Want uh, laten we voor we verder gaan praten, uh, eerst weer naar de, de, de, de man van het langst geleden gaan. Erasmus en zijn betekenis voor het vrije denken. En laten we even luisteren naar een Erasmus-kenner bij uitstek van een vorige generatie. Hij is geen Luther, geen Calvin, geen Ignatius. Hij reikt niet tot Descartes of tot Spinoza. Ons trekken en boeien andere figuren dan hij. Mannen wie wil stuurde en wie hand greep. Maar dit onheroïste van Erasmus, ja zelfs de positief kleine trekken, waarmee hij ons telkens weer afstoot, mogen ons niet blind maken voor al het beste dat in hem was. Hij zag een wereld mogelijk waarin zuiverheid en eenvoud zouden heersen. Tegenover het handboekje van een christen strijder staat de lof der zotheid. Dwaasheid zegt wijsheid is dwaasheid. Dwaas zijn is goed, dus is wijs zijn goed, zou men zeggen. Erasmus heeft de diepe inspiratie die hem zijn meesterwerk ingaf. Volstrekt vervuld. Ja, het, het, ik, ik zal het even kort proberen samen te vatten en te herhalen. Want door de echo is het hier in de zaal althans niet te verstaan. En dat is ontzettend jammer, want we hoorden hier Johan Huizinga... de beroemde historicus in 1936 bij de... Herdenking van het 500ste sterfjaar van de humanist. Erasmus. En zoals bekend, Huysenga had het niet helemaal op Erasmus. En hij zegt dus: hij reikt niet tot Spinoza en Descartes, zelfs niet tot. En, en, en hij is. De positief kleine trekken waar, waar hij ons stelkens weer mee afstoot, daar moeten we maar mee leren leven. En desondanks heeft hij ook nog wel een paar kwaliteiten die Erasmus uh, zegt, Huysenga Is natuurlijk de grote vraag: wat zijn dan die kwaliteiten als het gaat om het? aan de basis staan van vrijer denken. Prediker de Reden is hij wel genoemd. Moeten we het daar zoeken? Hans nou, Trapman? Ik dacht het niet. Maar, kijk, Huizinga die noemt ook zelf die eigenschappen... Hè, van zachtheid, tolerantie en dergelijke. Maar zeg, het vrije denken... dat uh, uh, is toch een moeilijk probleem. Hij heeft natuurlijk wel kritiek gehad op allerlei uh, instellingen... en op gebruiken van de katholieke kerk van die tijd. Hij heeft ook gezegd, dat is belangrijk vind ik, als een soort bouwsteen voor het vrije denken. Bepaalde dogma's kun je niet uit de Bijbel bewijzen. Maar dan komt het gekke, Hij geloofde wel in al die dogma's. Alleen hij heeft het losgemaakt van de basis. Dus protestanten konden ermee aan de haal gaan. En later vrije denken, hij zei, het staat er helemaal niet. Maar hij wou dus bij die kruik blijven horen. Hij zei dus gewoon, dit is niet te bewijzen uit die tekst, maar het is wel waar. Ja, maar hij stond toch wel voor, voor tolerantie, ja. voor vrijheid, van wetenschappen. Nou, nou ja, in die zin, ja, wetenschap, als je het opvat als exegese... Dat was wel heel belangrijk. Hij wou wel een, een, gewoon een exegese van een tekst... alsof het een andere tekst was die niet heilig was. Dat is heel belangrijk. Hij geloofde wel alles wat in de Bijbel stond. Hè, anders moet je bij Spinoza misschien zijn... omdat we een beetje wat meer vrijheid tegenover die teksten hebben. Maar hij heeft wel gezegd, je moet niet uh, exegetiseren met de bril van de dogmatiek op. Dan komt er altijd uit wat de kerk wil. Dus hij heeft dat wel van elkaar een beetje losgemaakt. Maar uiteindelijk geloofde hij wel in alles wat daar stond. Dus geen hogere kritiek. Hè, dat wat in de Bijbel staat kon wel eens niet waar zijn. Het kwam niet in hem op. Maar, maar als ik het dan nou goed begrijp. <kuggen> hij zegt, je kunt het niet bewijzen dat het waar is wat daar staat. Nou jawel, maar de kerk zegt het. Dus Zo ja. katholiek was ja, het. Ja, ja, dus het is waar omdat de kerk het zegt. Maar ja. uit de tekst zelf blijkt het niet. Ja, dus het gezag van de kerk wegvalt. Dan kun je opeens Erasmus gebruiken. Dat deed je ook veel protestanten. Dan ga je alleen met die kritiek aan de haal. je zegt, nee, wat in de Bijbel staat is waar. Daar houden we ons aan. Ja, dus eigenlijk is die gaan, die hij gaan... Verder kwam hij niet. Hij is gaan morrelen. Ja. ja. Maar dat, dat ja. morrelen is natuurlijk toch heel belangrijk. Ja, en heerling. Ironie natuurlijk ook. Ironie ja. en spot is een van de grootste wapens altijd... tegen de uh, gevestigde godsdienst. Ja. Dat merk je nog steeds. Ja. Daar konden mensen niet tegen. Die zei dus dat hij een vrijgeest en een spotter was. Een dominee in Rotterdam in de 17e eeuw. Zei hij is een vijand van de religie Erasmus. Terwijl hij wat 80 schriften heeft gemaakt. 60, sorry. Die over godsdiensten kregen. Maar dat gaan. betekent dus dat die dominee ook alleen maar... los hij zotheid las. Nou, misschien iets meer. Maar het feit dat je al uh, ironisch, ja, dat je ironisch kunt schrijven over godsdienst... is al zo erg dat je eigenlijk een heiden bent. Ja, dus, dus eigenlijk heeft bijvoorbeeld de islam een erasmus nodig. Mag? Grote stilte. De islam heeft bijvoorbeeld een erasmus nodig, heren, aan tafel. Ja, ja dat, laten we ergens mee beginnen. Ik bedoel, het is al iets... Ja. Dus zijn betekenis ligt in de eerste plaats in de ironie. Ja, maar er is ook een, een, een, een moslim die een prijs heeft gekregen, de Erasmus-prijs, een paar jaar geleden. Die zei zelf, hè, hij werd de Luther van de Erasmus geweest. En ik ben liever de, de, de, de van de Islam genoemd, ik ben liever de Erasmus van de Islam. Dat zou dus binnen die godsdienst al, al een, een grote stap vooruit zijn. Ja, maar... Ja, hij ja, is... is natuurlijk ook een echte Nederlander. Hè? Dus, ja. dus, dus een, een polderaar. Hè? Dus die, aan de ene kant wil hij niet breken met de heilige katholieke kerk... waar hij in dat is Dat is een, zijn, zijn nest. Zoals ook tegenwoordig veel katholieken toch nog die nestwarmte voelen... He, maar aan de andere kant is hij, en dat ben ik helemaal eens... een echt filoloog, die dus de teksten, klassieke teksten... in ja. Klaskus zie ik dat... hij heeft ook het Nieuwe Testament een kritische editie bezorgd. Ja. Gewoon om te zeggen van, wat is nou precies de tekst? He, en dan kun je hem goed lezen. Dus niet, dus niet overhoekend door allerlei theolo theologische vooroordelen. En dat is zijn betekenis. He, maar, maar het is natuurlijk geen, geen grote doorbraakfiguur. Hè? Dus, maar wel in, in, in ja, dat ironiseren, dat spot, dat is natuurlijk ook heel Nederlands. En dat maakt hem ook, denk ik, tot een heel aantrekkelijke figuur. Nou, ja, dus dus en, misschien maar, moet je zeggen, Wip van Buuren. Ja, maar kijk, dan, dan vanuit dit opzicht is Spinoza natuurlijk wel een radicale breuk. Ja. En een totale doorbraak. En het grote verschil is natuurlijk dat voor Erasmus blijft de Bijbel in laatste instantie... de neerslag van een goddelijke openbaring, ja. ja, Van een boodschap die komt ja, van een... Uh, ...wereld buiten deze natuur. Doorslaggevend bij Spinoza is natuurlijk het inzicht... ...dat er niets is buiten deze natuur. Alles wat bestaat is deze natuur. En er is niet zoiets als wat dan heet een transcendente instantie... ...een transcendent rijk... ...van waaruit ons wetten worden voorgeschreven, regels gesteld. Nee... Alles wat er is, is natuur. En de Bijbel is ook een product van de natuur. Dat wil zeggen, dat is de neerslag van een bepaalde menselijke ervaring. Die is op een bepaalde manier doorgegeven. En dat bestuderen we wanneer we de Bijbel lezen. Nee. Daar kan op geen enkele manier een, een, een bovennatuurlijke sanctie aan worden nee. uh, toegekend. Uh, wat overigens tegelijkertijd wil zeggen... Hè, dat is een enorme sprong in de Bijbelkritiek. En uh, dat relativeert uh, uh, alles wat je verder over God ziet zegt tegelijkertijd is natuurlijk die Bijbel dan ook een noodzakelijk natuurlijk product. Ja. En daarmee niet, eh, daarmee niet gedisqualificeerd. Ja, de disqualificatie komt op het moment dat je gaat kijken naar... wat mensen vervolgens uit naam van die teksten ja, gaan want doen. Want het betekent natuurlijk, als je dat zegt... dat als er geen uh, goddelijke waarheid is, om, zoals de kerk dat uitlegt... dat je het als mens zelf moet doen. Ja, en dat betekent dus ook dat je de kerk... eigenlijk het fundament onder de macht van de kerk... een beetje aan de weg halen gaat. Nou, dat is uh, precies natuurlijk waar het om gaat... in het tweede grote boek van Spinoza. Je hebt uh, de meest mensen kennen de Ethica, 1677... waarvan onlangs uh, dat, dat mooie manuscript uh, werd uh, teruggevonden. Er is een tweede grote boek, de Tractatus Theologico Politicus. Uh, een pleidooi voor de Libertas philosophandi. Dat was natuurlijk inderdaad wel weer erg in de vrijdenkerstraditie plaats... de vrijheid te filosoferen. Dan moet je filosofie heel breed opvatten. Dat is, laten we zeggen, rationeel natuuronderzoek. Dat is nadenken over uh, de werkelijkheid. En er is maar één werkelijkheid. Dat is de natuur. We kunnen maar op één manier doen en dat is redelijk. Um, en die traktatstheologische politicus gaat het er precies om... om de kerk haar plaats te wijzen. En dat hele pleidooi is ook gebaseerd op het inzicht dat kerken altijd... Uh, ondergeschikt het zijn aan de staat. Ja. Ja, nu, nu maak je een paar sprongen heel snel voor, uh, voorwaarts. Even nog terug naar, uh, naar Erasmus... Uh, is het dan nou bijvoorbeeld bekend dat Spinoza of Spinoza Erasmus gelezen heeft? Dat, dat weet ik niet, maar dat, het komt niet ja. voor in zijn oeuvre. Het ja, is ook eigenlijk... alleen die adagia doorgebladen. Ja, dat, dat, dat, deed, dat, iedereen. Niet, dat deed iedereen. Nee, er, er, is een zonker. Zonker. er is daar geen bijzondere ja. ding. Kijk, er is een andere connectie die in dit verband uh, heel interessant is. Een uh, directe tijdgenoot van uh, Erasmus. Maar dan betreden we denk ik toch een, een ander intellectueel universum. En dat is Machiavelli. Ja. Spinoza ja. is een grote bewonderaar van Machiavelli. We moeten even uitleggen wie Machiavelli is, heel kort. Het <Gelach> nee, nee, is, is een tijdgenoot van Erasmus... die vrijwel gelijktijdig met Erasmus... En dat maakt ze goed vergelijkbaar... een Il uh, Principe publiceert... Uh, uh, en die een, een veel cynischer, seculier, meer sec seculiere visie op godsdienst ontwikkelt... met name ook in zijn discorsie. Uh, en godsdienst begint op te vatten als een politiek instrument. Ja. Ja. En dat zogenaamd dan als commentaar op de, de, de geschiedenis van de religie in Rome... Maar iedereen weet waar dit over heeft. Wat doet uh, God? Ja, voor zijn nee, je kunt, ik kunt zeggen dat de, de, de staat is Dus het gaat belang van de staat, gaat boven alles. En, en ja. de in zoverre komt ja. er ook met ja, de overheen? God is onderworpen eraan. God is instrument van, van de machthebbers. Dat moet het ook zijn. Ja. Ook het christendom. Ja. Wat, wat iedereen we, eigenlijk we, graag wil weten is, volgens mij, geloofde uh, Spinoza yeah. nog in God? Want uh, kijk, wat jullie <laughs> schreven over Spinoza, Frans ik geloof dat Spinoza niet van God af was. Is, is, is, nee, natuurlijk is Spinoza nee. niet van God af. Als je de ethica openslaat, het eerste deel is getiteld Dedeo over God. De vraag is alleen over wat voor God. God is de natuur. En kunt, simpel gezegd is het eigenlijk zo dat Spinoza tot de conclusie komt... Dat alle eigenschappen die traditioneel door de theologie aan God werden toegeschreven, namelijk dat er maar één van is, dat die oneindig is, dat die ondeelbaar is en dat die almachtig is, dat al die eigenschappen ook aan de natuur in zijn geheel moeten worden toegeschreven. En dat laat geen andere conclusie toe dan dat God de natuur is. Ja, dus pan pantheïst eigenlijk. Ja, dan wordt het een technische ja. discussie. Nou ja. Dat gaan we niet doen, dat gaan we, niet doen. Dat, heer, dat gaan we zeker niet doen. Even belangrijk op dit moment is om simpel proberen vast te stellen... of er sprake is van enige vooruitgang in de menselijke ontwikkeling... van Erasmus tot en met Spinoza. Uh, en het lijkt erop van wel, in die zin dat de trein van de godsdienst wordt teruggedrongen... En die van de vrijheid groter wordt gemaakt, maar tegelijkertijd wordt de macht van de staat meer gelegitimeerd. En de, je mag je afvragen of dat de vrijheid ten goede komt. Nou, de, daar heeft Spinoza een, een, een heel goed antwoord op. Het doel van de staat is vrijheid. Het doel van de politiek is vrijheid. Daarvoor is een staat om de vrijheid van de burgers te waarborgen. Daarom moet die staat krachtig zijn. Die moet krachtig genoeg zijn om uh, laten we zeggen, de verschillende facties binnen een samenleving, bijvoorbeeld de religieuze, op hun plaats te houden en ervoor te zorgen dat niet één de andere wegdrukt. En die moet krachtig genoeg zijn om aanvallen van buitenaf te weerstaan. In 1670 natuurlijk een heel reëel gevaar. Maar dat betekent dus dat we met Spinoza eigenlijk al een beetje... een heel eind op de goede weg zijn. Want de kerk wordt teruggedrongen. De vrijheid van de burger wordt gegarandeerd. En de staat moet die vrijheid garanderen. Dat is alles ongeveer waar onze huidige maatschappij op gebaseerd is. Missen we nog iets daarna? Daar hoefden wij niet van te overtuigen. <lacht> Het was bedoeld als samenvatting. Goed, het is goed, uh, het, het, het is bijna half elf en omdat de VPRO jarig is, hebben we ook nog eens live muziek vandaag. Uh, en die is van de Rotterdamse zangeres Natjam Rozi, die oorspronkelijk uit Cameroen afkomstig is, wordt begeleid door Alexander van Popta en ze gaat nu zingen Roof Over My Heart. Strong desire deep down inside the fire, you found. Shaking out the fools, building up my walls, I'm keeping a roof over my house. Was dat en u hoort er in de verloop van deze uitzending nog een paar keer. En nu van muziek naar literatuur. De kolom van Nelleke Noordervliet, die vast ook een eigen kampioen van het vrije denken heeft. Het zou 1865 zijn geweest <kliek> dat ik Eduard Douwens Dekker voor het eerst ontmoette. De vrijdenkersvereniging De Dageraad liet vrouwen toe. En het verwonderde niemand dat de eerste lichting vrijdenksters fans waren van de grote schrijver... Zijn nichtje Sietske Abrahams beet het spits af. Om de waarheid te zeggen, was ik niet heel erg te spreken over de aan hysterische exaltatie grenzende bewondering van veel dames voor EDD, zoals hij nu misschien genoemd zou worden. Het is dan ook de vraag of Multatuli Sietske heeft verleid, dan wel Sietske Multatuli. De verdenking rust altijd op de oudere man. Maar blijf als gezonde vent, maar eens onbewogen onder adoratie. En vrouwen bieden graag bij gebrek aan ander kapitaal het eigen lichaam aan. Beroemdheden gaan daar gewoon op rekenen. Mijn bewondering voor de schrijver had bepaald geen fysieke componenten. <kliek> Althans, niet dat ik mij ervan bewust was. Maar ik was wel nieuwsgierig naar zijn levenden lijven. Het was een lichte teleurstelling... Je stelt je zo iemand altijd voor als een flinke kerel... met een stevig postuur en een diepe stem. Zoals sommige dominees zijn. En hoewel vrijdenkers anti godsdienst zijn... en dus anti-dominee en anti-dogma... verkondigen ze hun standpunt wel degelijk met een zekere gelijkhebberij. Ze moeten wel. Wie positie kiest, moet die verdedigen. Ze zoeken waarheid... En dat heeft, om met de superieure ironie van de meester te spreken... niet veel om het lijf. De naakte waarheid dus. Er brandt ook bij de dageraad, naar mijn idee, een erg heilig vuurtje. En ik verwachtte dan ook dat de verspreiders van de vrije gedachten... echte redenaars en mannetjesputters waren. Men moest hem mij aanwijzen. Anders had ik de tengere gestalte zeker gemist... Een kop met rossig golvend haar, een rossige snor... en een paar bleekblauwe bolle ogen... waarvan er één af en toe in de kas wegdwaalde... zodat je niet precies wist waar hij naar keek. De holle wangen van de aseet of de armoedzaaier. Wel een keurig, zei het veelgedragen pak van een dure kleermaker... die naar men zei nog steeds op zijn centen wachtte. Hij stond niet stil, maar bewoog voortdurend... Het was een nervositeit die ik niet toeschreef aan plankenkoorts. Het was zijn habitus. Zo'n permanent geagiteerde man in huis hebben leek me geen onverdeeld genoegen. Maar toen hij het spreekgestoelte beklom... werd die ongerichte energie samengebald in een aanstekelijk meanderend pleidooi... waarvan ik de implicaties nog lang niet allemaal heb doordacht. Soms spreekt hij zichzelf tegen. Soms verkondigt hij revolutionaire ideeën en soms lijkt het wel of ik een bezadigde conservatief hoor. Maar al met al kreeg ik opeens begrip... voor het legioen der kinderen van insulinde. Dat zijn de vrouwen die aan Multatuli verslingerd zijn. Met een gideonsbende van ambitiers wil hij de gordel van smaragd veroveren... als een klein begin van een wereldrijk waarin hij zijn nieuwste liefde Mimi Haming schepel op een ereplaats wilde zien... en Sietke hertogin van Sumatra zou worden. Je moet niet alleen vrij denken, je moet vooral groot denken. Ik gaf hem een hand en zei dat het met dat wereldrijk van hem niets zou worden... maar dat de vrije gedachte nog altijd leeft. Evenals Dominee Wawelaar. Niets verandert... Ook al blijft niets gelijk. Even een vraagje tussendoor aan Anton van Hoofd, voorzitter van de Vrije Gedachte. We hoorden net een voorzitter van zo'n soort organisatie. Dat is een echte redenaar en een mannetjesputter. Is dat ook een definitie van de heer Anton van Hoofd? Ik doe mijn best, mee. maar... Uh... Nou, ik, ik, ik, toen, wat Nelly nou zei, ik, ik zit dus te denken aan het beroemde gedicht dat uh, Multatuli heeft geschreven, uh, waarin dus ook zijn atheïsme bekend hè? Dat is een zeelwes, dat is ook dat is echt een soort heilige schrift geweest. Die, die vereering van Multatuli is natuurlijk in, uh, in brede kring geweest. In, in, ik denk in dat opzicht onderscheidt hij zich van Erasmus en Spinoza, dat is natuurlijk zijn dood nooit Massa's geweest. Terwijl Multatuli is een figuur geweest die wel brede kringen heeft aangesproken. Hè? En in vrijdenkerskringen is hij inderdaad lange tijd als een soort heilige beschouwd. En dat is ook vooral berustigd op, op, op, op, op dat feit dat hij is, he, in zijn beroemde gedicht, het gebed van een onwetende eindigt met, oh God, er is geen God. He, en daar heb je eigenlijk de, he, dus aan, aanvankelijk lijkt hij in het eerste deel van zijn leven wat te twijfelen, maar daar maakt hij duidelijk de, de breuk. Want voor de rest, in zijn andere denkbeelden, ook dat heeft Nelke al aangegeven, he, is hij vaak heel conservatief, he, gelooft dat Willem III de grote heiland zal zijn. Dus... He, dus nee. Wij zouden hem niet als echte vrijdenker beschouwen. Is, ik vind het prachtig. Nou ja, je, had, je, juist... had, je had ook conservatieve vrijdenkers. dat is juist het vrijdenken. Je kunt ja. weer alle kanten opgaan. Ja, dat dat moet de VPRO zich in de orde ja. kunnen <laughs> alle kanten opgaan en je hoeft niet progressief te zijn. Het kan ook gewoon conservatief, heer de VPRO. Goed, even terug naar Spinoza, want daar waren we gebleven... Het is zo dat uh, Wiep van Bunge er... Uh, jij zei onlangs, maar uh, het werd geloof ik deze week bekend... Een, een origineel handschrift van de ethica ontdekt. Dat lag in het Vaticaan. Uh, die hebben dat netjes bewaard. Ooit waarschijnlijk uh, om redenen van algemeen menselijk welzijn... voor de mensheid bewaard. Uh, ben, ben jij het Vaticaan dankbaar? O of wij het... Nou, het ja, dat, daar moet ik wel, Ja, wat zou ik daar nou van zeggen? Wij zijn dankbaar dat ze het niet hebben weggemaakt... Maar ze hebben dat zo goed opgepast dat het daar kennelijk 300 jaar heeft kunnen liggen zonder dat het iemand het opviel. Maar uh, het is een prachtig vondst, absoluut. En het interessante is interessant, dus ook dat het een vondst is uh, van, een, van een versie van de ethica die voorafgaat aan de gedrukte versie die wij nu allemaal kennen. Het vermoeden bestond al langer dat er dit soort manuscripten nog moesten zijn. En ik ken toevallig de Leens Spruit en Pina Totaro die het hebben gevonden. Die hebben er ook lang naar gezocht. En het is prachtig. We zijn ook heel benieuwd naar de resultaten natuurlijk van het onderzoek dat nu begint. Goed, wordt, Hoe groot zijn die verschillen? Het worden spannende tijden voor een Spinoza-onderzoeker. Ja, en bij Spinoza hebben we ook een fragment uit het archief. En ik raad de luisterers aan goed te luisteren, want het is een fragment uit een gesprek tussen Spinoza en zijn moeder. Je zou kunnen zeggen dat Spinoza de woordvoerder is geweest van een volkomen nieuwe denkwijze in de 17e eeuw. En dat is eigenlijk voor mij is dat de denkwijze van de grote, liberale, zeer actieve en creatieve bourgeoisie, mag ik wel zeggen. De regentenklasse. De regenten houdt hier een spiegel voor hoe een verkeerde ideale verkeerde staat verkeerde zou moeten fragment, zijn. En aan de mensen in het algemeen houdt hij de spiegel voor van hoe ze hun leven. Hallo. Ja, dit is dus niet het fragment waar... Uh, dit, dat hoort u ook vast wel. Ja. Dit klinkt helemaal niet als een toneelstuk. Uh, dit klinkt verschrikkelijk serieus en ja. ook zeer oprecht. En het was denk ik Anton Constanze. Klopt dat? Het was denk ik Anton Constanze die we hoorden. Ja, goed. Je hebt het niet gehoord. Teun de Vries. Teun de Vries. Teun de Vries. Ja, teun de Vries ja. Dit is ook een erge verwarring. Teun de Vries en Anton Constanze ja. door elkaar halen. Nee, nee, nee. Dit kan nooit meer goed komen. Maar goed, uh, ik weet niet of we het goede fragment nog krijgen. Dat, dat gaat niet lukken, dat is, dat is uiterst tragisch. Zonder fragment verder, en het was zo mooi. Ja. Het, het, het, het was de moeder van Spinoza die tegen hem zei... ook deze allerlaatste barrière in je leven zul je nog nemen. En Spinoza zou dan gezegd hebben... och, moeder, wie werkelijk vrij is, denkt niet zozeer na over de dood... maar denkt na over het leven. Uh, zo... Zou Erasmus, eh, sorry, zo zou Spinoza gesproken hebben. Um, mm. Ja, Wiep van Bunge, je kijkt, dat kan hij nooit gezegd hebben. Ofwel, ja. wel. Ja, wel. Dat is een de, cita goed. citaat uit de Ver, Ethica. Juist. Uh, wat, bedoelt hij tegen wat bedoelt hij precies? Leg even uit, want wie werkelijk vrij is... denkt niet na over de dood, maar over het leven. Nou, dat is dus de consequentie van de, de breuk waar we het net over hadden... Mm. die hij forceert... Wanneer je op het standpunt stelt dat er niets is dan natuur... en dat je de mens dus ook moet beschouwen als niets dan een natuurlijk wezen... dan betekent dat dat er dus geen rijk is waar jij na je dood naartoe gaat. En dat betekent dus dat je je leven moet inrichten. Niet op grond van angsten over wat jouw ziel kan overkomen... namelijk het oordeel van die God na dit leven... maar dat je je leven moet inrichten op grond van uh, je inzicht... dat je niets bent dan een natuurlijk... Wezen hier en nu. Er is geen afterlife. Je moet niet hopen op een beloning. Je moet niet bang zijn voor straf na. Je moet het goede nu doen omdat je de voortreffelijkheid van het goede nu inziet. Ja, dus eigenlijk, we, hadden, we hebben het al eerder gezegd. We zijn met Spinoza al een enorm end op weg. Maar wij weten dit nu allemaal dat Spinoza dit schreef. Maar destijds, want de ethica is na zijn dood uitgekomen, als ik het goed heb. Ja, zeker. Nee, zeker. Uh, Spinoza uh, hij, is natuurlijk... Hij was een verboden auteur na zijn ja, dood. Dus het, wie wist dit eigenlijk allemaal wel? Het, nou, wie wist het allemaal? Kijk, of het allemaal nog waar is, is even iets anders. Hè? Maar goed... Um... Of Spinoza gelijk heeft. Nee, nee, dat laat ik even buiten beschouwing. Het is absoluut zo dat Spinoza zeker de laatste jaren van zijn leven... een sebi-clandestien bestaan leidt. Uh, het begint natuurlijk al met die verbanning uit de Portugese synagoge... wat hem al uh, 1656, wat hem natuurlijk al een zekere uh, verdachte status geeft. Voor de rest van zijn leven wordt hij in de gaten gehouden. Hij is zich daarvan bewust. Uit zijn brieven blijkt ook dat hij zich... Uh, ja, dat hij er ook heel goed inziet dat hij een enorm probleem heeft. Dat de manier waarop hij denkt, zo totaal verschilt van uh, de manier waarop zijn omgeving en waarop de traditie naar de werkelijkheid kijkt. Uh, dat dat wel eens tot misverstanden en problemen aanleiding zou kunnen geven. Dat gebeurt ook. Uh, zijn, uh, de Tractatse Theologen Politiek wordt verboden. Uh, dat gebeurde niet met zoveel boeken in de Republiek. In 1675 is de ethica af. Hij wil dan eigenlijk dat boek ook gaan publiceren. Maar zijn vrienden weerhouden hem ervan. Dat kan niet. Zeker niet na 1672. Wanneer, wanneer de, de, de her andere ja, de uh, regenten komen. 1672 hij, de rampjaar voor het de rampjaar. En dan komt oranje weer aan de macht. Absoluut. Ja. Uh, en dus met de vrijheid gelijk een stuk minder. Klopt. Het is een, <laughs> uh, en laten we niet vergeten. De tijd nog voordat. Uh, eigenlijk vind ik. En die naam moet hier even genoemd worden. Uh, Adriaan Koerbach. He, wanneer je het nou hebt over vrijdenkers... dan past misschien Adriaan Koerbach nog wel het best in dat profiel. Dat was een goede vriend van Spinoza. Een, uh, een Amsterdammer. Die in 1668 in de gevangenis belandt. Omdat hij een spinozistisch boek wil publiceren. Halverwege het drukken van dat boek uh, wordt hij uh, gearresteerd. Uh, en die komt een paar maanden later in de gevangenis te overlijden. Als je het nou hebt over een martelaar voor het vrije denken, dan heb je er ja. een. Dus jij, jij zou op Koerbach gestemd hebben. Of heb oh, je eigenlijk, eigenlijk misschien wel gewoon op Koerbach gestemd nee, in, ik in onze pool? Ja, ik zou eigenlijk op Adriaan Koerbach stemmen. Ja. We zullen straks controleren of hij erbij zit. Heel even afrondend, uh, de betekenis van Spinoza, als ik het goed begrijp... komt eigenlijk hierop neer. Hij is de eerste die gezegd heeft, we moeten ons denken... en onze maatschappelijke houding, onze positie niet laten afhangen van een godsdienst... maar we moeten het als mens zelf doen. En hij heeft daar een systeem, een filosofische basis voor gelegd... hoe we dat zelf kunnen doen. Dat is eigenlijk de grote prestatie van Spinoza. Ja. ja. Goed. Uh, zullen we dan uh, zullen we er toch nog proberen om te kijken... of er nog iets te zeggen is over Multatuli, Dick van der Meulen? Want, uh, ja, want wie naar Spinoza komt, komt eigenlijk gewoon te laat. In zekere zin is dat ook wel zo. Het valt mij nu ook weer op. Uh, maar Multatuli heeft het ook wel erkend... Dat zijn wereldbeeld erg dicht staat bij dat van Spinoza. Uh, Milton heeft ooit geschreven: uh, de noodzakelijkheid is God. Uh, meer weet ik er niet van te zeggen. In het spijt me, later komt hij daarop terug. Dan zegt hij: ik kan er nog wel veel meer over zeggen. Uh, uh, het spijt me ook helemaal niet. Iets anders wat hij ook zegt is: uh, er is maar één godsdienst, uh, fysica. Fysica is de ware godsdienst. Uh, ja. In wezen. Zit je daarmee natuurlijk erg dicht bij Spinoza? Uh, Multitudin gaat misschien in woorden een stap verder. Hij verklaart onomwonden op een zekere moment: God bestaat niet. Waar uh, Spinoza dan dit allemaal nog, uh, uh, ja, hoe heet dat de natuur en God uh, samenbalt, uh, houdt Multitudin er op een zekere moment veel simpeler. Uh, uh, hij uh, scheidt met de hele God uit. Ja, maar maar hij uh, uh, was in zijn hij... tijd ook veiliger om te doen dan in de tijd van Spinoza. Ja, Nerozies, wil hij he, natuurlijk dat... wel, wel degelijk uh, veel kritiek mee krijgen. Kijk wat uh, uh, het verschil was met Spinoza. Hij kon dat natuurlijk zeggen zonder dat hij mm -hmm. werd opgehangen of wat dan ook niet... hoe de tijd van Spinoza zijn gebeurd... Maar uh, uh, Spinoza moest het binnen de kamers houden. Multitudie deed dat dus juist niet. Hè? Dat, dat is net ook al gebleken. Multituli uh, kwam weer naar buiten. En kreeg daarmee ook direct in zijn tijd een enorme aanhang. Nou ja, Dat is uit de column net ook weer uh, gebleken. En daar zit natuurlijk het grote verschil in. En ook de wijze waarop Multituli het deed. Niet in... Ja, voor de meeste lezers, nauwelijks te volgen, filosofische traktaten, maar in zeer direct en uitgesproken, begrijpelijk Nederlands. Ja, goed, ik heb er uiteraard citaten voor bijgezocht. Kijk, een van is die, die wou ik even... Is het goed, dat ik een heel klein stukje hiervoor Ja, dat is altijd... moet je aan het laten spreken, daar moet je niet overspreken. En dat is een citaat, gaat over het christendom. En dan, hij schrijft dan, ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus... maar volstrekt niet voor het zogenaamd christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd die ik geloof of schoon ik ze niet geloof... omdat, omdat hij ze zei, maar in het christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken het bestaan van het christendom. Ja, op die manier gaat hij door, eindigt dan met... ik heb een neefje die spelfouten maakt en zich daarom multitulist noemt. Wat zou mijn aanhang groot wezen als dat opging? <lacht> uh, op die manier, uh, altijd met humor... Een scherpte zit hij daarover te schrijven. Uh, dat komt waarschijnlijk best naar voren in een boek als Woutje Pieters. Uh, een van de mooiste boeken van uh, de Nederlandse literatuur. En daarmee kreeg hij natuurlijk een geweldige aanhang. Maar ook een geweldige lading tegenstanders. Dus het is niet zo dat, dat hij vrij uitging op dat punt. Hij had ongetwijfeld heel veel meer vijanden dan, uh, dan, dan, dan aanhangers. Ja, dat was al een maatschappelijke ja. basis. Maar, hè, als je kijkt naar die aanhangers van de dagraad. Dat zijn dus onderwijzers. Dat vinden dus een, een nieuwe laag van de bevolking die gaan meedoen. Terwijl... Ja. He, mensen als he, Spinoza en Erasmus, ja, die werden alleen maar verstaan door een elite. En dat is dus een nieuwe 19e eeuwse maatschappij waarin dus een voedingsbodem voor. Het voor... is ook weer een voedingsbodem die zelf geschapen heeft. Ja. En daar ja. ligt zijn kracht in. Ja. Ik denk dat, dat, dat uh, Multituli niet zozeer zijn, zijn, zijn, zijn uh, ideeën zelf. Ik bedoel, er zit veel originaliteit in. Maar dat zit ook vaak op het gebied van feminisme. Ja. Arbeidsbewegingen, ja. dat zijn dingen waar hij goed in was. Ja. Zullen we ook nog even naar een aanhanger van Multituli luisteren? Van de andere twee hebben we gehoord. Uh... Een fragment uit 1976. 1856, 1976. 120 jaar vrijdenkersbeweging. Anto Constance, we kunnen natuurlijk niet om de figuur van Multatuli heen. Nee, het merkwaardige is ook dat vier jaar nadat de Vrijdenkersvereniging geschapen is... is de Max Haaglaar verschenen. En helemaal eigenlijk in de geest van die uh, denkers, die vrijgeesten van de Denkeraad. Dat was enerzijds een opwekking om onze trots aan te trekken van de Javaan. En in de vrijdenkersverreiging heeft altijd het sociaal gevoel een grote rol gespeeld. In de tweede plaats was het een protest tegen de droogstoppels, tegen het Calvinisme, uh, tegen de huigelarij in de Nederlandse maatschappij. En dat alles dat is in dit werk, is heel kentekenend... voor de Vereniging van de Vrije Gedachte... die Jan Later, uh, Multio, tot ere benoemd heeft. Ja, dat was, uh, dit was dus wel Anton Constance, voor alle duidelijkheid. Uh, natuurlijk moet hij gehoord worden op deze ochtend. Hij heeft overigens, uh, van bij, de, bij de tussenstand in de verkiezing... is bij de, de, de categorie overigen... Anton Constante, de meest genoemde naam. Uh, naast Spinoza, Erasmus en, uh, hoe heet die andere ook weer eens, Multatuli. Uh, goed, Dick van der Meulen, tot slot Multatuli. Misschien moeten we het heel simpel zeggen. We hadden ooit Erasmus, die als een soort hele beschaafde Piet Grijs... in de Loftezotheid, Zotheid een beetje begon te morrelen aan, aan, het, aan de strengheid van de kerk. Multatuli heeft dat gewoon verder ingekoopt. Die heeft het karwei van Erasmus uh, van Loftezotheid Zotheid afgemaakt. Ja, of, ja het blijft moeilijk. Hè? Ik denk meer dat het karwei van Spinoza afgemaakt in dit geval. Nee, uh, uh, Miltatuli is uh, hiermee naar buiten gekomen. Dat, dat is het uh, grote. Hij heeft een, een groot publiek beter te bereiken door zijn scherpe pen. En daardoor heeft hij inderdaad een geweldige invloed gehad op de ontkerkelijking in Nederland. Maar ook op een hele hoop andere bewegingen. Met name dat die arbeidsbeweging. En dat is wat je bij Miltatuli moet zien, dit, dat complex van uh, denkbeelden. Het, de kerk stond niet op zichzelf. godsdienst stond niet op zichzelf. Het had te maken met alles. Dankzij de godsdienst en met name dankzij wat het christendom ervan maakte... werd ze ook uh, de, de vrouw ingesnoerd. Uh, hè? En hij koppelde dat aan elkaar. Hij koppelde al die dingen aan elkaar. En zodoende is hij een voorloper geweest van een hele hoop dingen tegelijk. Van, de, van emancipatie. Uh, van van alle, alle vormen van, van emancipatie. Ja. Van arbeiders, van javanen natuurlijk in die tijd. Uh, van vrouwen. En, en dat is allemaal zeer nauw met elkaar verbonden. En daarin schelt zijn grootste belang, denk ik. ik denk ook dat, persoonlijk vind ik Miltudie als historische figuur... nog belangrijker dan als literaire figuur... zei dat hij zo belangrijk was omdat hij uh, ja. zo goed schreef. Ja. Maar... Uh, Jij lag dan net heel erg achter. Uh, he, he, heb je trouwens okay. zelf, zelf gestemd? Uh, is, is Multatuli, hè, als je nou kijkt naar de vrijheid van nu... Uh, uh, de, de, de tolerantie waar de Nederlanders zich op voorstaat... is Multatuli dan uh, eigenlijk de beste vertegenwoordiger van het vrije denken, als je naar deze drie kijkt? Ja, nog, dus we, ja, al vaker, zo kunnen we hem niet. Kijk, Multatuli had niet zo kunnen schrijven zonder Spinoza. En Spinoza had waarschijnlijk niet zo kunnen schrijven zonder Erasmus. Dus op dat punt zijn ze alle drie van heel groot belang. Alleen, Multatuli zal op dit moment weer ook weer anderen hebben. Dus je zult nu weer nieuwe vrijdenkers hebben. En die moeten zich weer beroepen op Multatuli, zoals Multatuli zich moest beroepen op die andere twee. Dus nogmaals, dat gelijkspel, uh, daar blijf ik bij. Jij bent voor het gelijkspel. Ja. Uh, Geldt geld, geld dat ook voor Hans Strapman, neem jij ook genoegen met een gelijk spel? Uh, wat ik, ik ik geef toe. Nee, de cent... nee precies. Nee, ik moet in mijn eigen doel schieten, want ik zou nooit op Erasmus stemmen. <lacht> ja, ik, ik wil ja, als schrijver, ja, maar niet in wat ons thema nu is vandaag. Ja, uh, uh, uh, Desondanks als, eh, nog één goed woordje voor Erasmus... voor de mensen die wel op hem zouden willen stemmen. Nou, die of zeg je die... vooral niet doen? Uh, jawel, maar dan wordt er vooral gedacht aan uh, zeggen, grondleggers. Dan moet je het moet je heel erg opvatten als een heel klein begin. En Laten we zeggen de ironie, uh, manier van schrijven... inderdaad, vaak aan, aan de ideeën doen, denken van Een met dat losse essayistische schrijven... Dus ik ben blij. Dat die, ik, zou, ik hoop dat die stemmen eigenlijk daar vooral betrekking op hebben. Eh, Nelke, jij wou nog iets toevoegen? Ja, ik vind uh, de beperking tot drie die hier nu over tafel zijn gekomen... ...vind ik erg uh, uh, fout. Ik uh, onderschrijf Adriaan Koerbach. Daar ben ik een groot uh, uh, bewonderaarster van. En Franciscus van den Ende. De uh, leermeester onder andere van Spinoza... die in vrije politieke stellingen bijvoorbeeld allerlei ideeën heeft ontvouwd... die uh, uh, ook als een bom insloegen in Nederland in de 17e eeuw. Dus we moeten die uh, lijst uitbreiden. Ja, uh, dat doen we over 15 jaar. Uh, <laughs> Wiep van Bungel, slotwoord, waarom Spinoza? Uh, als u moet stemmen, stemt dan op Spinoza. Maar uh, Spinoza was natuurlijk een filosoof en filosofie is geen wedstrijd. Ja goed, nou, die wedstrijd uh, die, die duurt nog maar vier minuten. Uh, mensen kunnen nog vier minuten stemmen en dan, uh, dan sluiten de lijnen zoals Jos begint het uur zijn. www.geschiedenis24.nl OVT En na het nieuws van uh, 11 uur komen we straks uh, met de definitieve uitslag. We maken uh, straks dus plaats voor reclame en nieuws. Daarna zijn we terug met die uitkomst en ook nog met muziek van Natjam Rozi. En die gaat nu ook nog tot het nieuws voor ons uh, zingen. Uh, El part 1. La day on love I'm Little Let la ban La don't love I'm down